Wij beginnen de zogerles 146. Pagina Tzadi Ghet, 98, bovenaan de tekst van de zoger de regel 9, uh, od Tzadi Alef. Wij zijn geëindigd vorige keer. De zoger vertelde ons uh, in de laatste oot dat die twee reizigers op weg naar Hashem, Zij vroegen indirect die ijzeldrijver Rabah Menun Asaba wie. Uh, zijn wat de naam is van zijn vader en dan hij vertelde hem wie zijn vader was en zijn relatie tot de vader en dan uiteindelijk vroegen ze hem uh, naar zijn naar zijn naam. Naar zijn eigen naam. En nu begin je daarover te vertellen. Dat betekent zijn eigen naam. Dat is het niveau van de ketter. En hij gaat nu vertellen van zijn niveau van de ketter. Dus de, eigenlijk het niveau van de ketter van de uh, Atsilut. En hoe is het mogelijk dat... Uh, wij weten dat 6000 jaar van de scheping komt geen licht van, eh, van Atik. Geen ziwoek daar wordt gemaakt. En hoe, kan, hoe kunnen de zielen zijn die daar wel vandaan zijn, hun, hun niveau zijn is daar vandaan. En dat zullen we ook leren dat hier, maar ook altijd in de gaten houdt van... Het algemene en het bijzonder. In het algemene niet, maar in het bijzondere, alles kan, elke, alle, in het bijzondere, dus in het bijzondere, uh, in de dus ziel zelf bijvoorbeeld, die kan wel komen hoe we zullen zien. Duidelijk, dus zijn persoonlijke niveau kan die bereiken tot en met de uitdaging van de maar in het algemeen blijft het verborgen. De regel negen. Ot sadi alef, patach, vamar. U ben ben jegojada. haikra ukmuga, vishapier igu. Punt 9, Tzadi Alef, o oh, Tzadi Alef 91. Wat dacht we maar? Hij opende en zei. En hij begon met een vers uit, uh, kunnen we dat zien, rechts in de Masoret Asulam. Dus boven Asulam aan de rechterkant zien we daar een, een, een zo'n commentaar, subcommentaar. Masoret Asulam. En dan zien we daar in de regeltje, daar zien we ook TET met een, so een, een lettertje TET, uh, cursief met een hakje. En daar staat het, tussen hakjes staat het Shin, dubbele uh, aanhalingstekens, Bet, dus Shmuel bed. Het is dan uit de profeten Shmuel Bet, De tweede boek van Shmuel. In de christelijke versie, in de christelijke lezing wordt het, als ik me niet vergis, uh, koningen gezegd, ja? Nee. ja? Dat is waarschijnlijk koningen. Maar Shmuel dus dat tweede, tweede, tweede boek van Shmuel, daar noemen ze het koningen. Omdat het, het gaat over koningen, et cetera, en dan wordt daar uh, de koning over Israël uh, Opgesteld, opgesteld, et cetera, et cetera. Uh, that, so that, that Jehojada, en daar staat zo dat vers. O ben Jehoiada, en binjahu, zo so was zijn naam, niet Benjamin maar Benyahu, ben Jehoiada, de zoon van Jehoiada. Dus hij noemt niet zichzelf dan maar hij noemt die naam van die een, een zeer exceptionale exceptionele ziel van het niveau van de ketter uh, van de absolute, eigenlijk van de heidige. Uh, we haikra ook moe. Dit vers hebben we bestudeerd. We schapen en dat is ook uh, mooi, fijn. Zoals we dat gestudeerd. A de, vo de volgende pagina. Zadie. Tijd. Negen en. Negentig. De eerste. Uh, regel. Van de zogar Hij kraakt. Le ageza razin alleen de oreite hoe de ada. Dus wat zegt Jules. We keren, dus op de vorige pagina was nog geen woordje in de regel negen. Uh, aval maar, let op, ai. Nu de pagina tzadi van de zoger. Hai kra, dit vers, le achza, razin Alai eh, kwam om te tonen, te laten zien, de hoge razin alayn, de hoge geheimen, de oraita van de Torah. Punt. Wat bedoelt dit dus? dat uh, er zijn versen die in de, de Tanach zijn, die niet alleen slaan op een verhalende, ja, verhalende gebeurten, verhalen, gebeurtenissen, um, zoals het uh, normaal is. Maar die verwijzen dan naar de hoge geheimen van de Torah. Dus ook dit vers, waar, vers waar de, dat noemt, de naam van Benyahu Ben Jehoiada, is ook een darfa. Punt cadi, dus de pagina Tsadi 99 de eerste regel na de punt. Oben Yahu Ben Yehoyada. raza, twee de hochmata kaata, mila satima ihu, usma garim. Dus wij zijn op de hoogste hoogste hoogten die er mogelijk zijn, de atik van de atsilud, de ketter van de atsilud. Dat is het hoogst mogelijke wat aan de mensheid, aan eigenlijk aan de zielen gegeven wordt en alleen maar aan de exceptionele zielen bedoel ik aan exceptionele zielen, weer in het algemene, in de algemene, eh, aspect, in het aspect, maar in het bijzondere aspect. In principe elke mens in het bijzondere in, in het aspect kan ook het niveau van ja, goed dat jij mij al corrigeert, dat ik een beetje op ga zitten, dat in het bijzondere aspect natuurlijk dat elke mens is in principe moet in staat zijn om aan zichzelf te kunnen werken, ook, ook in staat is, in principe, dus potentieel aan zichzelf te werken en te komen tot aan de hoogte, hoogste hoogste uh, regio's van de actie. Okay? In het bijzondere aspect maar in het algemene aspect zijn er maar enkele enkelingen, duidelijk, dus alleen het algemene aspect betekent om te komen tot de echte, de plaats van de, de, de, de atik van de absolute van het helaal zelf in het algemeen dat is dan een paar zielen maar elke ziel kan wel komen daardoor naar zijn eigen uh, plaats, in zijn eigen ziel de plaats van atik dat overeenkomt met de atiek van de atioed. Duidelijk, daar gaat het om. Dus, je moet altijd opletten, wat is het algemeen en wat is het bijzonder? Ja? Kijk, ik begrijp je dat. Kijk, uh, Abraham, Abraham was de drager van, ik weet, kijk, daar we, ik sta, halverwege zover ga ik iets vertellen, doe het niet. Al, al, Abraham, die was de drager van Gis, van de zeren. Hij was drager van de gesed in het algemene aspect. Denk het algemene. Dus voor de hele mensheid, op de schaal van de hele mensheid en de, de werelden, was hij de, was hij de drager van de algemene gesed van de zon van de asioed. Maar elke mens, bijvoorbeeld een mens, werkt aan zichzelf. Dan kom je dan in bepaalde correcties of in een algemene correctie van zichzelf kan die komen dan in zijn zelf dus bijzondere in het bijzondere aspect de mens zelf op zichzelf kan komen tot, eh, tot de gezet van de zerenpijn dat niet algemene gezet van de zerenpijn is maar dat is op jouw niveau waarbij jij ontvangt Maakt brengt jezelf in overeenstemming met de gezet van de zeerandpijn. Dat is het bijzondere aspect. Daar yeah? gaat het om. Niet dat iedereen moet daar naartoe komen in het algemene aspect. Dat kan niet. Duidelijk. Waarom niet? Er zijn allerlei soorten zielen en alle zielen zijn belangrijk. De ene ziel komt uit de partsoof van de Adam-Kadmon, uit zijn hoofd. Ja? Yeah? dus uit Roche van de Adam Kadmon. Alle zielen hadden in zichzelf Adam Kadmon. De andere komt van zijn schouder, linker schouder, dus van de Gwora, ja van de van de, of de, de, ja, verschillende plaatsen. dus linkerhand is Gwora, maar de linkerschouder is dan de onderste de onderste derde van de Gwora. Waar hij heeft ook drie delen, dus onderste deel, deel, nou iemand komt daarvan dan en eigenlijk dus de andere komt uit komt van, van een enkel van Adam Kadmon, dus dan iemand die komt uit de enkel, een enkel linker enkel van een, van Adam Kadmon kan ook het niveau verkrijgen bijvoorbeeld van de uh, zoals Abraham Duidelijk. Het is enkel eigenlijk, in het algemene aspect behoort het tot een enkel van de zielen op de schaal van de zielen. Maar zijn eigen, op zijn eigen enkel zijn niveau zijn, kan die ook gesset komen tot de, uh, de bevatting op het niveau van de gesset van de uh, zierampien, op het niveau van de Adam. Oh, sorry, Abraham. Maar dan, dus, dan is hij overeenkomst met, qua eigenschappen, met Abraham, in het bijzondere aspect. Maar in het algemene aspect blijft hij behoren tot de ziel van het niveau van de enkel, linkerenkel. Duidelijk, het is helemaal goed, het is niet de ene ziel belangrijker dan de andere. Hoe komt het dat de ene komt daarvan dan de andere? Het is niet al aan ons gegeven. Het is niet onze taak, hoe dat dat is wat erg belangrijk. En die, Ben-Yahu, yeho was een van de uh, weinige zielen die kwam uh, van het algemene niveau van de atik. En kijk nou hoe geweldig dat hij begint, praat niet over zichzelf, want hij is van hetzelfde niveau. Hij uh, um, rav Saba is ook van hetzelfde niveau als ben ben-Ihoiade. Dus van Atik, äh, algemene positie van Atik van de Atsil. <lacht> maar hij begon over het uh, vers, vers uit de Shmuel, het tweede boek van Shmuel, Beth, en over die uh, ben ben-Ihoiade. Waarom? We zullen zien. Dus dat is de regel 1 van de zogar na de punt. Ubiniahu ben Jehoiada. En biniahu, de zoon van Jehoiada. Al-Raza de Chokmata Dat vers of deze naam ook kwam. Uh, uh, over de, het geheim van de den, uh, geheim van de gochma, van de wijsheid. Dus dat het hogere betekenis uh, dan een gewone platenlezing van de Torah. Twee. Uh, mila setima iu. That is een um, het woord of iets wat verborgen is, ook deze naam, Ushma Garim, en de naam daarvan, dus de naam, zijn naam, in zijn naam zit het ook, het geheim, of zijn positionering zit in zijn naam uh, verworven, dus de naam, zijn naam, die is de veroorzaker daarvan, van die, van dat verborgen zijn, van die verhulling. Stap voor stap. Het zijn bijzonder hoge dingen wat wij leren nu. Uh, daarom volledige concentratie, volledige vertrouwen. Wat wij doen, want het niveau wat het hier is, wie kan het, wie kan het ervaren, wie kan het begrijpen? Ik zou niemand weten. Die, ik weet wie er is, ik weet niet dat iemand me daar snapt. Er zijn kabbalisten die goed begrepen van... ...Tes, Talmud, Esra, Svirot, geweldige, die, die weten het goed. Die hebben het goed geleerd met de rabbi. Maar zoger weten ze niet. En ik weet wat ik zeg. Dus dat is niet dat ik weet, maar daarom erg voorzichtig als ik jullie zeg. Het is ook niveau van, ongekend niveau. Dus alles eigenlijk, het is ketter, dus eigenlijk maak je jezelf jouw uh, materiële massa zoveel mogelijk benaderen bij de benadering tot nul moet je maken. Anders komt er niets niet uit. Dus op, Tot nul maak je jezelf. Het is, straks kan je weer, weer jezelf uh, opblazen, jezelf, uh, straks na de les, maar nu probeer het iets extra van jezelf te geven. Kan je dat wel nog een keer, dan zal je andere keer het ook en dat zal je ook redding geven. En bijzondere bevattingen, bijzonder succes ook, bijzonder succes ook in het leven, in alle opzichten. en lang leven, en, en gezond leven, et uh, Twee naar de punt. Ben, is, gai, dat, zadik, gai, uh, de volgende... Het is alleen maar nieuw, uh, alleen Zogert, uh, de volgende pagina, de tekst van de Zogert. Maar wij komen niet zo ver, waarschijnlijk vandaag. Er zijn nog twee regeltjes, alleen, gewoon oh, kan je horen. Uh, Ga je de volgende pagina, koef 100, de eerste regel, Almin, punt. De vorige pagina, 99, de tweede regel, na de punt. Daar staat het, daar staat in het vers, staat het zo, en nu dus staat het, ben, is, Chai. Over hem staat het geschreven, dus in het vers staat het zo, ben Yahoo -ja ben Yahoo -ja ben jehoiade, -ja en ben Yahoo -ja -ja -ja de zoon van jehoiade, -ja en daar staat het verder, ben, is, gai, de zoon van, de zoon van een levende man, levende man, staat het geschreven, ben, is, gai. Of de zoon, de mens, levende mens. Tzadik, daar, hij zegt, is er, vertelt, is that, die, de over vertelt, wat is dat die? De zoon, de levende mens. Dat tzadik, ga, armen, dat is de tzadik, de rechtvaardige. En tzadik is ook je Ja, je van de. Dus, en dat is Tzadik, Yesod, of rechtvaardige, Chai Almin, de levende van de wereld, van de werelden. Punt. De pagina Kuf, honderd, de eerste regel, na de punt, nog twee regeltjes. Raf Pamim, Marei de Hol Ofdin. We hol hayalin alain begin de kulhu nafhin mine. Und. Kuf 100 de eerste regel na de punt. Raf pa rafta De meester van daden. Mare de hol uvdin de Heer van alle verrichtingen, we gooi gajali nalaien en alle hoge krachten, dus en de Heer ook van alle hoge krachten, begin de kul nafkin omdat allen stammen, of oh allen gaan van hem uit, of terwijl verschenen van hem. Hij Hashem Ihu. is Hashem van Lejers. Oot, hoe, hij is het teken. Bagol in in al zijn krachten, of al, in al zijn le legers, al zijn krachten. Rashim, hoe, is hij opgetekend. Weraf mikula en groter dan allen. Punt. Dat is de zoger uh, van die Oot die wij. Um, nieuw leren Sadi al levende mens die kracht boven alle krachten uitkomt zijn iets bijzonders wat het is um, we keren terug naar de pagina Tzadi Ghet, 98, De regel, de linker kolom, de regel 8. Patagwa Amar, Obeniyahu, hij opende en zei, dus die Rava en zij, O Biniyahu, dat is met het vers uit Shmuel 2. We zo enzovoort. Dubbele punt. Acht, Patach, We Amar, dat is een afkorting daarvan. Negen, O ben Ihoyada. Het begin van de vers. En Binyahu zijn naam, de zoon van Ihoyada. En de zaak is de bron waar het vandaan komt. Shmuel bet Perk kaf gimel. Mikra ze. Tin. Hemidu. We ja We have. Dit vers hebben wij geleerd. En dat is ook goed. dat is goed. Dus zoals we hebben geleerd is goed. Maar twaalf. Of tien, sorry, tien nadepunt. Aval mikra ze leharot elef sodota elyonim, shel tura uba. Aval mikra ze mardit vers leharot letterlijk telati zin de hoge geheimen van de Torah is gekomen. Het werkwoord is aan het einde komt, aan het einde van het vers. Dus, maar we kunnen zo zeggen dat maar dit vers kwam om de hoge geheimen van de Torah te laten zien. En deze zin wordt regelmatig uh, gebruikt door de zoger als men iets wat normale vers, vers is, normaal, lijkt wel dat het normale betekenis daar, Abraham ging daar naartoe, wat dan ook, en dan wil men, wil een kabbalist, uh, ziet de kabbalist daar in zo'n vers uit de Torah, of uit de, de hele Tanakh, ziet daar de aanwijzingen, hoge aanwezingen, hoge, hoge betekent, atzilut. En nog misschien de hogere regioenen van de atzilut maar het is altijd hogere geheimen betekend uit uh, Zelot. Punt elf na de punt. Wehashem twaalf. Bni Yahu ben Yehoyada. Lerames Al sot Achoch Mahuba. Punt Wehashem en de naam. Bin Yahoo ben Yehoyada. Kwam, ba, de laatste woorden in het regeltje 13. Ba, het werkwoord halen we naar voren. Kwam, weram om te, om te zinspelen, om een hint te geven. Al over het gehe, aan, over het geheim, op het geheim, letterlijk. Of over het geheim van de gogma. Over het soort gogma. Dus aanduiden uh, de wijsheid. Aanduiden. Dus, op het, dus gogma. Dat betekent uh, net als licht gogma. De wijsheid aangeven. Uh, uh, te zins, uh, een hint te geven over de, in het geheim van de wijsheid. Punt. Dat betekent dat het meer is dan alleen maar de tekst wat de tekst, wat het vers uh, schijnbaar betekent. 13. En dat is, in de regel, het is uh, onthullingen. Hoge onthullingen die aan kabbalisten gegeven worden. Zoals Rabbi Shimon uh, en ra ra hoge, hoge, zeer hoge Kabbalisten die dan speciaal dat die onthullingen ontvangen. 13. De uh, war satum hu merames. Washem garem. Iets. Een uh, ding letterlijk. Iets uh, verhult. Iets verhults. Iets verhult. verborgen. Iets dat verborgen is. Dat kwam het uh, uh, zinspeel zin daarop. Geeft het een hint op. op het geeft een hint op iets wat verborgen is. Waagashem Garem. En de naam veroorzaakt dat. De naam van die... Van die uh, Ben-Yahu, Ben-Yahu Yada. name is Hashem. Ha? Sein' name is Hashem. Var huh? is Yedat? Le Hashem, yeah. Hashem, nay. Nee. Hashem, it is Hashem. Sekewey, uh, Oleg fragt, the dirt in the Rachel, the dirt uh, the word for it ain't is Hashem. Hashem, kanet, sein Hashem, that we, yeah, Hashem, die we bedulen, de schepper, die we doen alleen de naam, dus omdat wij, maar hier is het gewoon in het, in de naam, gewoon zijn naam, Hashem betekent de naam, de naam, dus gewoon, in de gewone betekenis is Hashem, dus ik kan ook in een gewone taal, in het algemeen, in het, in het, de taal van moderne Hebreeuws kan je zeggen, ma Hashem wat is de naam, wat is van jouw naam, kan je ook zeggen, ma Hashem, The Nam. That can refer refereren to Hashem. Avancely from what? Avancely from the intensity. What he will say? That can refer you to the man. That can refer you to Hashem. The, the Schepard. Okay? 13 Nadeput. Ben Ish Chai 14 Zehu Tzadik Chai Holamim daar staat nog verder in de, in de vers. Ben-Jahu ben ben jahu En dan staat het. ben ish hai, De zoon van leefende man. 14. Wat is de leefende man? Ish-Chai. Chai is leefende. Ozehu tzadik. Chai olamim. Dat is tzadik. Rechtvaardige. Rechtvaardige stoelt. ...elke rechtvaardige mens... ...stoelt op de... Jesot. Dus En de jesot maakt de mens... ...levend, gai. Deelig. Als een mens nog niet... Uh, ...stoelt op zijn jesot... Die ...jesot niet... Uh, ...gezuiverd he heeft... ...dan heeft hij geen fundament. Begrijp je? Dus als een mens... ...staat over een mens dat man en man die... ...mens die gai is, levend is... ...en gai is... Uh, Zerenpien, oi, oh, sorry, Gai is Yesod, altijd Yesod, is Gij. levend. Waarom Gai, waarom levend Gai is Gai? Omdat Gai, kijk nou Gai, eerst ga ik dat afmaken. Ben hier Gai de zoon van de levende mens, man. 14. hoe Tzadik, dat is Tzadik, rechtvaardige, Gai Olamim. Het Lefend, levende van de werelden. Het levende van de werelden. Hai, waarom, waarom uh, levende wordt, waarom is het Zeiran Omdat Hai is gematria ook het Jud. Is achtin, betekent 9 uh, sferot van Or en negen Svirot van Or uh, altijd daar zivug gemaakt wordt en dat is dan leefend zivug, neigens en neigens Svirot Or en Or uh, Maar natuurlijk wordt wat die wat ons zegt, we zullen zien verder. de nadepunt, RAV, 15 Palim. Zij gaat nu ons uh, al die begrippen, al die uh, bepalingen bij die uh, Ben Yahu, Ben Yahu, Ben Yada gewoon uh, verklaren. Araf Paulim, uh, groot in, groot van daden. Ainu, šehu, adon, kolem, asim, we hol ze reilionim, ki kulam jodzim, mi menu, hu zei fenti nikra, ashem tse vaot, ot od, bahol, atsivaot, achtin shelo. Uh, Met Sojan, hoe Mikol. Uh, Veertien nog een keer, Rav poelim, groot van daden. Heino, wat betekent dat? Heino, dat wil zeggen schohu adon kolamasim dat hij de heer hier is van heer is van alle daden hol tsevaot aelenim en alle en van alle hoge legers ki kulam im mimeno van allemaal, gaan ze van hem uit dus verschenen zij van hem Hu niet ra, als hem ze wel houdt, hij krijgt hij is genoemd, als hem ze wel houdt, als hem van de leegers ligjot, wat behoort ze wel omdat hij getekend is in alle en al zijn leegers. Achtien. Met zo iemand, hij is voortrouwelijk. Over Rav Mikoel, uitzonderlijk en Raf Mikoel en groter van allen. Kijk wat hij ons vertelt, over de ziel van die, wat is het, wat is het? de ziel die dan, over, waar, het over zo, waar het zo over gesproken wordt, in al die, die superlatieve termen. Neekentien. Pirush. De Aitleh Pshe hakatuv mar e lekan, razin twintach eljonim de oraita. U ben yahu ben Al... 21 ka ka'ata ki Hashem hakadosh 22 yudkei wav yada dat is zijn naam is zo verdeeld wordt in twee stukken, jehoi wordt verdeeld in die twee gedeeld yudkei wav en een. We dalet. Ein. zo. Ba'a al raza de Wij weten, wij we hebben het ook geleerd. En wij we weten dat in de naam van de mens. Schuilt ook zijn. Uh, bestemming. Vaak is het ook zo. In de regel is het ook. Schuilt ook zijn. Uh, het, de gevaren die hij moet meiden, dus, want alles bestaat de, de schepping bestaat uit twee krachten ja, de goede neiging, slechte neiging dus heb je altijd twee wegen die zitten in de naam van de mens maar hier, hier dus ook in de naam van Jehoiada dat is dan die naam is verdeeld in twee gedeelten Jehoiada Judke waf en dan Judda. Jedi zo baa al razadegohmata. 19. Eh, Sakatoof, maar e dat het vers laat zien, omegale, um en onthult hier razin 20 al eljonim de, de hooge. Geheimen van de Torah betekent geheimen van het van het bestaan. Als je dat hoort, geheimen van de Torah, geheimen van het bestaan, niets anders. Wat is dat? Wat, wat, wat voor leer heb je dat nodig? Welke leer heb je nodig? Leer om te bestaan, weten hoe te bestaan en hoe, uh, hoe het is opgebouwd. Wat is de instructie? Hoe dat werkt het bestaan? Dat is de Torah, niets anders. O ben Benyahu Yada. En uh, de, dat vers. En de naam. De, uh, de naam Benyahu, ben Yada. Al raza de hochmata ka'ata is gekomen. Eigenlijk zegt hij, hij is gekomen om een heen te geven over de Chogma, over de wijsheid. Betekent, en de wijsheid betekent altijd Chogma, een hoger, hogere wijsheid. Uh, ki want let op, de Heilige Naam, 22. yud kei Jada. Dat is een heilige naam wat hij had. Die die ja zo deed dat weten. Jidia, ja, zie je dat? Yada ja, betekent weten. Weet. Yada, ja, dat is Yud, Dalet. Ein betekent, komt van een stam, betekenis van weet. Eigenlijk is het betekent, deze naam, heilige naam, betekent, Yud, Kei, Waf, weet. Yud, Kei, Waf, weet. Ja, judkij waf, dat is dan de heilige naam. Ja, dat zijn drie eerste letters van de naam van de Hawaii. En dan nog, uh, de laatste is weet. Dus judkij waf, weet, dat is de eigenlijk, zoals uh, so we dat, gewoon zien dat they deze naam. En dan zeg hij dat dat weten. ba. Alle de Chogmata, dat weten, kwam om eh, een geheim van de Chogma, van de wijsheid, eh, omwille van het, dus om dat toe, toe te lichten. Een hint over het geheim van de Chogma, van de wijsheid. 23. Mila Satima Ihu. Hoe? Raz Satum me oddela 23. Mila Satima Ihu, dat is een verborgen woord, of een verborgen iets. Is. Hoe Raz Satum, dat is het verborgen geheim, zeer verborgen en verheven geheim. Kijk nou hoeveel uh, van die uh, overtreffende worden die gebruikt hij, bijzonder veel gebruikt hij hier die van die superlatieven. Dat moet niet, en dat is zelden in de, in de, in de zoger zelfs. Wat betekent dat, al die hoog, hoog, verheven, et cetera? 24. Ushma garim, Hashem, Jut kei waaf yada, gorem, she ye satum. Ushma agarim, this over, and the nam, there is the nam van die Yehoyada, ferorzak dat, is the orzak darvan, van the nam, what betekent dat? That the nam yud ke'vav yada, dus, ze nam gesplitzt in tweeën. gorem, ferorzak, she satum, ferorzak het dat het verhuld zou zijn. In deze naam, deze naam ver, veroorzaakt dat het verhuld is. Dat is eigenlijk de, wat we leren is, nog de vertaling van die um, van de zogenaamde van de ood van de zogger. De volgende pagina dit. Uh, 99 de Hasulam has de rechterkolom, de regel 1 kijk nou wat vreemd een beetje ook in de, in de in wat hij doet ons, kijk normaal geeft hij uh, de hele vertaling van een oot ja of niet, maar hier niet hier zien we dat eh uh, dat niet alles heeft hij, niet de hele, niet het hele, hele oord heeft hij vertaald. Uh, kijk, de regel 1 op de pagina 100, kouf, kouf. Die twee regels, de eerste en de tweede regel, had hij niet vertaald. Die komen later. Zo kan het, zo kan het ook zijn, ja, dat je begreep. Dat niet altijd uh, is het zo. So, niet altijd volgt hij dan de dat hij dan eerst volledige vertaling geeft. Soms stopt hij ergens in het midden en dan later geeft hij dan, omdat hij moet eerst, eerst, eerst iets ver, uh, wil hij dan eerst uitleggen en daarna geeft hij dan vertaling uh, erbij uh, van iets wat hij niet nog niet had verteld. Uit pagina tsaaditet 99 asulam, de rechterkolom, de regel 1. Obiura dwarim en de uitleg van woorden. Punt. Ki haketter de atsilut? Hanekraatwe. Radla, ve'atik yomin jomin. Hoe bifhinat, makiv al drie heiparts atsilut, arihanpin pin, de aboim, Reshaafir lo jada velo it jada, velo it jada, lo jada, pirusho, shaein five sham zivuga, afilu bimekomo atsmo. smo, velo it jada, zes pirusho. She een le madrigot She Bijzonder, bijzonder belangrijk. Om dat aan te voelen. Over wie spraken is. Nu spreek over de hoofden, over de parzufim. Atik en Arik Anpin. Dus de hoogste van het hoogste. Van Arik Anpin eigenlijk komen die geweldige krachten via het baard, we zullen leren, het licht zullen komen, uh, die breken elk facet in de mens, elk facet van de citra agra. En elke, al die, al die webben die opgebouwd zijn in de, in het, in de, in de loop van het leven, als de, mens, als de mens maar graag zal willen, dan vanaf de pin, vanaf het hoofd van de Arigampin en zijn baard natuurlijk, zijn baard van de Arigampin, baard betekent de plaats van de uh, Arigampin. daar komt het de, de reddende, reddende licht dat de kracht heeft, uh, via de Aboima natuurlijk, om, om alle, alle klipoot bij de mens op te breken die de mens, uh, die de mens gevangen houden. Stap voor stap zullen we het ook leren hoe dat komt. Uh, de Gatloot, de Chokma, komt via het baard van de Arihant. Dus het hoofd. En dan heb je verlenging van het hoofd, is baard. Dus de plaats. De plaats en ook de haren van het, de baard. Dat is ook de, de reden vaak dat een Kabbalist bijvoorbeeld een, een baard kan hebben niet dat de baard zelf iets betekent, maar dat betekent een bepaalde toestand waarin hij zich bevindt en de, dat hij weet dat het via de baard, via de arieh pin, loopt dus de draadjes licht naar beneden. Dat is be be belangrijk. En eigenlijk is het zo dat uh, wie zich bezighoudt met het geestelijke, dus lishma, wie probeert lishma te werken, zoals wij dat doen. Daar moet je erg uh, behoudend, uh, laten we zeggen zo, erg voorzichtig zijn met je oordeel over de ander. Want je begrijpt want als iemand die bijvoorbeeld die, die, die Kabbala leert, echt, en toepast, dan als die opeens, op een of een, een, een, een, een andere dag je ziet de die of een kabbalist, of een student, of opeens scheert hij zijn haar, of niet scheert hij, maakt hij korter zijn haar. Ja, of, of, een half vierde die bijvoorbeeld, of uh, een baard ook korter maakt. Dan moet je zeggen, niet zeggen, kijk nou wat hij doet. die doet het iets, ja, die doet iets aan zijn look. Hij wil zo'n so beetje aan zijn uiterlijk, misschien is het is de zomer, misschien is het warm. Ja, Misschien komt hij door het weer. Misschien zweet hij veel. En dus op die manier is het handiger. Hij moet je altijd opletten dat het kan ook anders zijn. Heelig. Het kan zijn zoals wij, zoals wij nu leren. Zoals wij nu leren. De Rava Saba. Wat deed hij voor die anderen? Niet alleen voor die anderen, maar ook. Het was zijn opdracht. Het was. Hij kwam in Iboer. Ja, Iboer. De toestand van Iboer. Iboer betekent alleen maar ketter. Alleen de klikketter. Met licht nevers. Dat is Iboer. Nou, een kabbalist bijvoorbeeld, die kan op een bepaald moment van zijn studie, later, lange periode, kan die ploeteren over een bepaalde trap treden. En die blijft dan hangen zo, en die dan, en dan heeft die enorm veel opge Hele periode was hij daarmee bezig. En ja. zijn bar groeit. Dat betekent dat ook. Dat hij dat ook toeneemt. In zijn. Ja, toeneemt aan zijn traptreden. En dan opeens. Uh, is hij klaar. Hij heeft het gevoel dat hij klaar is met die traptreden. En dan komt een andere traptreden. En dan voelt hij zich weer op een andere traptreden. weer net als een, als een baby. Net als een embryo. ...op een andere, op een hogere trap treden. Maar dan voelt hij zich weer net of... ...en een kind heeft geen baard. Dus natuurlijk kan hij dan een beetje iets van de baard laten staan natuurlijk. Maar als voorbeeld geef ik alleen dat jij dit begrijpt... ...hoe dat werkt. Niet dat dit altijd klopt, maar dat moet je voorzichtig zijn met de orde. Dan is hij weer, komt hij ook in een Iboer. In die... En dan moet het ook, omdat kabbalist kan niet leven alleen in het geestelijke. Het is onmogelijk. Je, altijd moet je leven, want alles moet leven. Materie, alles is een deel van, van hoe je je voelt, ervaart. En niet alleen, alleen, alleen halleluja, ergens, ergens alleen dat. Je moet leven overal. Alles moet rijmen, alles moet leven. Ook materie, maar in zich materiële moet je ook, alles moet overeen komen met jouw trap treiden. En daarom ook, doe je andere kleren of dat, allerlei andere dingen, dit past zich toe aan zijn innerlijk. Niet materie, niet zichzelf, niet omwille van de materie, maar omwille van zijn innerlijk, dat het moet overeenkomen. komen. Kijk like bijvoorbeeld, als wij wandelen ergens, ik, mijn vrouw, als wij wandelen ergens... Dan weet ik nooit waar we naartoe gaan. Oké, okay, we kunnen zeggen, ja, we gaan daar naartoe, maar we lopen eerst deze straat. En daar een beetje, opeens, opeens gaan we daar ietsje andere straat in. Het is, het is hoe je dat voelt. Ja, de omgeving, voel je een beetje dit, voel je een beetje dat. Moet rijmen met jouw stemming van binnen. Of zo moet jij ook doen. Niet alleen, uh, ik, wij hebben gepland om te gaan naar een vondelpark. Oké, okay, je ja, planning is goed. Maar dan moet je op het laatste moment ingaan op, in op jouw gevoel, op je stemming. En dan zeg je nee, we gaan niet naartoe. We gaan niet anders doen. Dat moet je goed weten. Het moet reimen, het moet passen bij jouw stemming. Jouw stemming is belangrijker dan al jouw planning. Want jouw planning doe je met je kopie. En niet met de schepper. Maar jouw stemming heeft te maken met met jouw toestanden, jouw geestelijke toestanden. Ik bedoel, niet alleen stemming, gewoon eenvoudige stemming, dat, uh, dat de mens zo fluctueert, uh, zoals de financiële beurs doet. Maar dat, jij, je, maar dat jij wel weet, aha, dat van binnen diep uit zit zoiets. En dan moet je die, dat vertrouwen erop, En dat moet boven staan dan jouw planning. Dat yes, is echt speciaal. Zo zien we ook hier in, de, you know, in onze klas. Iemand kan zijn bijvoorbeeld, draagt die een uh, um, kapsel of zo. So, en you know, opeens zie je, uh, komt hij hier op de les, niet alleen met stekeltjes op zijn hoofd, maar helemaal, helemaal uh, wat zeggen dat, spiegelglad met een spiegelglad hoofd. Nou, het is ook, moet je ook niet zeggen, oh, ik doe dit alleen maar voor de look. Hij doet dit omdat hij niet eens waarom hij dat doet, maar die doet om hij dat moet doen. Hij moet vertrouwen dat hij dat doet, niet alleen omwille van fashion. We gaan verder kijken wat hij ons vertelt. Probeer je absoluut nu te concentreren, want nu gaat hij over Atik en Arikan Pin, als je weet die. Die, hoe dat zit in elkaar en hier geef je ons een geweldige uh, uitleg, maar eerst een kleine pauze.